Freddy van met het NOS-journaal. De Taliban hebben de strijd gewonnen, schrijft president Ghani van Afghanistan in een bericht. Hij roept de extremistische beweging op met een duidelijk plan te komen om angst en onzekerheid bij veel inwoners van het land weg te nemen. De Taliban zijn naar eigen zeggen klaar om het islamitische emiraat Afghanistan uit te roepen vanuit het presidentieel paleis. Televisienetwerk Al Jazeera heeft beelden laten zien van de Taliban in het paleis. En Ghani is naar eigen zeggen het land ontvlucht om bloedvergieten te voorkomen. Het is de eerste verklaring van Ghani sinds zijn vertrek vanmiddag bekend werd gemaakt. Waar hij nu is zegt hij niet. Een aantal Afghaanse ministers heeft zware kritiek op de vlucht van de president. Vanuit ambassades van westerse landen in Kabul wordt personeel geëvacueerd naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Nederland heeft een militair vliegtuig gestuurd om mensen op te halen, ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen. Volgens minister Bijleveld is er contact met alle tolken en komen die in aanmerking voor opvang. De Britten hebben extra manschappen naar Kabul gevlogen om te helpen bij de evacuatie. En de Verenigde Arabische Emiraten bevestigen ook dat zij daaraan meewerken. De Taliban zeggen dat vluchten van en naar het vliegveld in Kabul kunnen doorgaan. Ze zijn niet van plan het vliegveld in te nemen. De luchthaven wordt beschermd door NAVO-troepen. En tennisser Roger Federer heeft besloten een derde knieoperatie te ondergaan. Hij zal daarna nog maanden zijn uitgeschakeld. Dat zegt de Zwitser, die 40 is, in een bericht op zijn Instagram. Na twee knieoperaties maakte hij in maart, na 13 maanden, zijn rentree. In juli werd hij op Wimbledon in de kwartfinales uitgeschakeld. Het weer tot slot. Vannacht al een bui en dan zal het een graad of 15 zijn. Morgen is er veel wind, vallen er ook enkele buien. En dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1451. Mijn naam is Ben Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit unieke Nieuw muziekprogramma. Nergens in Nederland, nou ja, Nederland wil ik niet zeggen, maar in ieder geval in deze regio van Kennemerland en verre omstreken zal je niet veel nieuw of helemaal geen Nieuw muziek horen. Dreamworld. Ja, Dream komt veel voor in dit programma 1451. Maar Dreamworld is het nieuwe album en track... want daar gaan we naar luisteren van Jozef Akins. Daarna een, ja, is eigenlijk een nieuwe artiest, zoals ook Wayne Betanis. Die heeft uh, Meshores of Light gemaakt. En dat is een uh, compleet ander album die... Ja, ...toch een beetje schuurt tegen dat nieuwe aids. Misschien wel, misschien niet. En uh, misschien ook wel richting World Music gaat. Nou, en World Music komt eigenlijk in dit uur en volgend uur allemaal weer terug. En dat doen we met Hossam Ramsi, Die ons helaas is ontvallen. ontvallen was een uh, zeer begaand percussiespeler... En, en, en die heeft een album jaren geleden, dat was in 2011 zo'n beetje, samen met Phil Thornton Egypt and Files gemaakt. Dus uh, ja, dat uh, en natuurlijk uh, flamingo-muziek van Rafael Tagulé. Um, en wat komt er nog meer aan wereldmuziek voor? Uh, Traditional Zulu Music. Songs of King Shaka. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. We sluiten af met... Uh, even het album Crossings. En de track Crossings. Van John Durand en Stefan Thelen. En dat is een hele lange track. Van 11 minuten. Niet dat we dat allemaal gaan uh, draaien. Want dat redden we niet tot aan het nieuws. Maar maakt niet uit. Um, in ieder geval een stukje wel en als je op de website peacefulradio.info gaat, daar vind je dan een, nou ja, toch wel veel meer van dit nummer terug. Veel plezier bij Peaceful Radio Show 1451.